8 uur ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Deze zomer ga je op reis en neem je mee je coronareispas. Daarin staat dat je gevaccineerd bent, genezen van corona of regen, recent negatief getest bent. En dan kun je binnen de EU op vakantie. Het Europese parlement en de EU-landen zijn het daar nu over eens geworden dat die pas er komt. Het was nog best een ding, want het parlement wil dat vakantiegangers gratis kunnen testen... en niet alle landen waren het daarmee eens. Daar komt nu een fonds voor. Ook kunnen landen zelf nog over quarantaineregels beslissen. Het is de bedoeling dat je vanaf 21 juni met de coronareispas op pad kunt. In België wordt al dagen gezocht naar een zwaar bewapende militair... die virologen en de overheid heeft bedreigd. Honderden agenten en militairen, ook uit Nederland en Duitsland... kammen een natuurgebied uit waar hij verstopt zou zitten. Het heeft een boel voeten in de aarde, zegt deze verslaggever van L1. Toegangswegen, ook wegen rondom Nationaal Park Hoge Kempen... waar men aan het zoeken is, die liepen vandaag vast. Maar ook voor campinggasten die hier ook zitten in het gebied... heeft de klopjachten op Jurgen Koning gevolgen... De mensen is vandaag gevraagd om in hun huisjes te blijven, in hun tenten, in hun bungalows te blijven. En vooral niet te gaan wandelen in het bos. De man had een belangrijke functie in het Belgische leger. Meer hierover hoor je in onze podcast Lang Verhaal Kort. En de BBC biedt excuses aan voor een interview met prinses Diana uit 1995. Misschien ken je dit stukje wel. Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Well, there were three of us in this marriage. So a bit crowded. De interviewer regelde dat gesprek via de broer van Diana... door valse bankafschriften te laten zien... waardoor het leek alsof de koninklijke familie info over Diana verkocht aan de tabloids. De BBC heeft de interviewer altijd beschermd, vertelt correspondent Tim de Wit. Hij heeft hem wel eens intern onderzocht en toegezegd... er is uh, niets aan de hand wat dat betreft. Hij heeft alles gedaan zoals het moest. Maar nu blijkt dus na... Uh, uh, nog meer onderzoek dat ze wel wisten dat deze Martin Bashir dit soort methodes gebruikte. En vandaar dat ze gedwongen zijn vandaag om excuses aan te bieden. Niet lang na het interview gingen prinses Diana en prins Charles uit elkaar. Het weer, noord en zuiden kan er een bui vallen. Morgen ook regen, afgewisseld met wat zon en het waait flink. De temperatuur is 16 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Is, uh, ik was zo ingespannen bezig dat ik op een gegeven moment helemaal het uh, overzicht uh, kwijt was. Kendall, uh, jongens hebben meegedaan aan de Rob Agda Award van een aantal jaren terug. Volgens mij, sterker nog, ja, is ook van een aantal jaren terug. Was namelijk de laatste voordat uh, we dus de boel in lockdown hadden. Ja, wij, uh, we hebben dus uh, gewoon uh, aflevering 2019-2020 gezien van de Rob Agda Award zonder finale. Dat is ook heel erg leuk of die finale ook überhaupt nog gespeeld gaat worden. Dat is vers 2, want met die pandemie ligt alles al twee jaar stil. Maar wellicht zullen we dat ter tijd wel gaan horen. Maar Kendall was een van de deelnemers. En Desert Carmel, dat was hun nieuwe single. Straks gaat Light by the Sea spelen, want de beide... Dame en heren, of eigenlijk dames en heren, zijn binnen. Dus die gaan zo direct uh, spelen. Dus dat wordt akoestisch. Ik heb De nieuwe single heb ik al uh, binnen. Dus die zullen je uh, ook horen. Maar niet in een akoestische versie, want die is iets steviger. Uh, wat dat betreft. Uh, maar goed, we zullen straks uh, de nummers uh, van Light Buddies horen in een akoestisch jasje. Geldt niet voor deze band. Die, uh, die, uh, ja, die staat al na vast sinds februari zo'n beetje. Toen ik nog met lang haren rondliep en uh, dat de kappers nog dicht waren. Zo lang is het alweer geleden. Ja, zeker. En als Mariska Link dat hoort. dan weet ze alweer uh, uh, dat hij weer voorbij gaat komen. Van Vee en openly remember. werk, dat is niet het enige hoor, want, want volgens mij gaan we het in het laatste uur krijgen we er nog iets uh, voorbij. En ik ben uitgenodigd door een voormalig collega hier uh, om aanwezig te zijn in december bij een EP-presentatie. Nou, dan geef ik al wat weg uh, van uh, die dame en die zal dan waarschijnlijk ergens aan het eind van dit programma uh, voorbij komen. Maar we hebben natuurlijk ook muzikale gasten en dat zijn Anna en Davy. En met Anna is het deels. Ik kan het in het Nederlands vragen. En dan zal zij in het Engels antwoorden. Dus uh, ze kan het uh, volgen. De, de ja, ja, dat klopt. Ja, oh, ja <laughs> ze, ze, ze kan nog zelfs ook nog een beetje Nederlands praten. Dus, uh, maar ze is. Uh, where do you originally come from? Uh, from Hungary. Hungary? All right. Yeah, uh, wij in Zandvoort zeggen van wie ben je er eentje? <laughs> Dan is het, uh, that, that's uh, what, uh, what we said in, uh, in, in here in Zandvoort. Mm -hmm. And uh, then, uh, then is de the, the, the question, where do you come from? Nou, nah, you said Hungary. Hungary. You don't have a nickname uh, because we are in Zandvoort uh, have many nicknames because there are many uh, families here in Zandvoort, Koperskeur, I'm Koper. Mm. And they uh, have to make a separation in uh, what for Koper I am, uh, And that they also give a, give a nickname. Okay. <laughs> that's the reason why. <laughs> But there are uh, many copers here in Zandvoort and many Molenaars and many Keurs and many Paaps. Uh, uh, that's uh, that, uh, mm -hmm. that's in Zandvoort's names. And we, we have one common name. You have Because, one? Because yeah, uh, molnar. Molnar, Molnar Molnar is de the, the self Molnar Molnar, yeah. Molnar! Molnar in Hungary. Yes, yes, yes. Yes, yes. yes. And it's a, a really common family name. Oh. Molnar. Dus uh, yeah. uh, when I said in Hungary, your Molnar, van wie ben je er eentje? Dan is het... Uh, I take the shoulders on and uh, <laughs> then, then, then nothing. We're going to talk about it. Goed. Uh, dat is even de, de uitleg over de bijnaam in Zandwoord uh, in de richting van Anna. Want uh, die komt van Hongarije en uh, heeft geen bijnaam. Maar we hebben het ook over de Molenaars en de Molnaars. Dus dat, uh, dan weet je ongeveer wel een beetje hoe dat uh, in het verlengde zit. Met Davy kan ik dat gelukkig in het Nederlands ook een beetje doen. Dat kunnen we. Want we hebben het over Light by the Sea. Want dat moet ik eventjes er ook even bij, uh, bij vertellen... want uh, dat is de band van vanavond. Ik ben erg gecharmeerd al... van de eerste single. Ik heb vanavond al... de tweede single gehoord die morgen uitkomt. Het is een primeur. Ja, ja. daar ben ik je ook heel herkendelijk voor. Dus, uh, en die heb ik gehoord... en die is... Ik vind hem goed. Dank je wel. Is dat uh, ook meteen... Uh, bewust bewuste muzikale richting... die jullie ingeslagen zijn? Mm, ja, eigenlijk vanaf moment 1... dat we zijn gaan schrijven... Ja. Um, hebben we deze richting gekozen door alle inspiraties die we hebben. Ja. En, en de eerste single is iets meer folky, zit ook wel wave in en dit was meer een ja, disco-ish. Ja, maar er zit toch een, een beste Seatisch, dynamische ja. stukken zitten erin eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, het, is, het, is, het is redelijk dynamisch inderdaad ja. en ook verschil al couplet en een refrein. Het is heel catchy. Ja. Uh, we, hebben, we proberen zo catchy mogelijk te maken. Ja. En ik denk dat dat wel gelukt is, want als je de drumbeat hoort, dan krijg je die disco beat. Weet ja. je wel? ja want dat hoorde, ik, taal, dat hoorde ik ook in die eerste single uh, terug. Mm. Ik denk, dit is vet. Dus, <laughs> dus... Ja, is ik heb productie. het over het muzikale arrangement. Ja. moet ik eigenlijk ook naar de teksten gaan luisteren. Mm. Want, want uh, daar hebben jullie natuurlijk ook een uh, bedoeling mee. Dat zijn verhalen. Ja, dat zijn verhalen. Dus ik uh, moet opletten. Maar <laughs> ik heb voornamelijk even op de muzikale kant uh, ja, van natuurlijk. het verhaal... Uh, ja, dat, want daar uh, wil je het uiteindelijk ook uh, mee, uh, mee redden. Mm. Uh, het leuke daarvan is dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, heb ik een beetje gesproken met collega Thomas Hartenveld. doet een radioprogramma <laughs> bij... Uh, bij Radio Kapelle, Bang Your Radio heet dat soort programma. Dinsdagavond mensen, ik zal het even bij uh, je reclame maken voor Thomas. Uh, maar goed, Thomas die plaatste iets over uh, allerlei indie dingen. En, uh, toen kwam ik op een gegeven moment, nou heb, uh, heb, je, dat, uh, heb je dat dan gehoord? Ja, heb je kon, je, kon je over Geer? Dat is ook zo'n uh, zo grote naam in, uh, in Indie-land, hier in Nederland. En ik zeg, uh, nou ik kwam met uh, Before the Drop, dat was de eerste. Nou daar had hij wat van gehoord. Maar van Light by the Sea had hij nooit van gehoord. Dus, uh, dus ik denk, ja, dat is dan, uh, die komt dan van bij vandaan. Dus, uh, dus, ja. uh, en Thomas doet naast het werk ook drie voor twaalf Rotterdam. Dus, Klopt, ja. Dus ik uh, weet, uh, uh, jullie komen ook uit Rotterdam? Breda. Nee, Breda, Breda. Ja, ja, ja, ja, ja. Uit het zuiden. Dat jullie nog de moeite nemen om van helemaal uit Breda te komen. Dat vinden we hartstikke leuk. Ja? <laughs> dus ja, uh, rijden, uh, dus, uh, ja Ik weet dat de dames Leuna, uh, een van de twee dames, die, uh, heeft, nog uh, dames. Bij, uh, die heeft daar uh, nog gebivockeerd. Ik uh, geloof Matalon Bruinhof heeft daar. Ja, bij... Daniel en Madelon zijn dat. Ja, ja, die moeten uh, jullie dus ook kennen, uh, uh, ik. Die ken ik ja, wel, die ken uh, ik ze, ze hebben hier ook gespeeld. Echt? toch tof. Leuk, goede muziek maken. Dus. Ja, ja, heel, heel alternatief. dus alternatief, maar ja. echt, uh, echt tof. Uh, maar ze komen hier uit de buurt vandaan. Oorspronkelijk komen ze hier uit Haarlem in de omgeving. Daar komen ze vandaan. En ik weet niet, uh, je hebt daar namelijk De Met, heet dat geloof ik, in Breda. De mes, ja. ja de mes. Zeker, de Daar heeft zij uh, wat uh, gedaan. Kennen jullie die zang, uh, The Met? Ja, de, de, sorry? De Met. Ja, ja, zeker, we spelen 24 oktober in de Met. Ja, ja. dat is onze uh, album release ja. show. Album op, release ja, show. Schootje doen, ja. En ja. ja, daar komen we altijd als wij. Ja voor de corona, als we op de bank zaten, dan ja. even kijken... wat het programma van de mensen is, Dat is <laughs> ja. we nog even. Uh, is de band alleen jullie twee of is die veel groter dan alleen jullie twee? Hm. De band is groter. Light like by the Sea is, is Anne en ik. Maar ja. we, hebben, we hebben wel een band erbij natuurlijk. Ja, oké. Okay. Omdat het redelijk dynamische ja. stukken zijn. Ja, oké. Okay. Dus... Uh, dus you're one of the heart of the band... You're one. Am of I? Yeah. <laughs> yeah. I, uh, you with Davy. You're, uh, you're the the, the main uh, course. Yes. Uh. Uh, yes. And um, we we we always say that uh, we didn't plan to play music together. Mm. We were a, a couple coming from different musical genres, and mm. because of the corona, we stuck home. Mm. And uh, yeah, it it wasn't planned, but supposed to be. That's what I I like to say. It's. Uh, hij begon met nieuwe muziek te schrijven. En ik kwam met lyrics. En ah. uh, during the coronatijd time, we wrote almost three albums. Dus so, het was echt really productief. Ja. Yeah. Um, Anna vertelt dus dat ze met ook wat, wat teksten is gekomen bij, bij de band. Dat zeg ik goed. En ook daarmee hebben ze al een aardige ja, productie meegehaald. Even het kort wat, wat Anna hier vertelt over haar uh, inbreng bij Light Poetry. Nou ja, Light Poetry zijn er maar twee: mm -hmm. Davy en Anna en Anna en Davy. En dat is het. Um, ik uh het moment is bijna daar. Ik uh, ga eerst even nog één nummer draaien. En dan uh, mogen jullie uh, uh, twee nummers, uh, de eerste twee nummers laten horen straks. Um, eerst uh, gaan wij naar de Heidsen. De, de man uh, uit, uh, denk ik, het noorden van het land. Daar heb ik het uh, een beetje be uit begrepen. En als hij nu zit te luisteren en zegt: Koper, dit is helemaal verkeerd wat je hier zegt. Uh, dat klopt niet. Dan mag hij reageren, want ik uh, ben ook maar een mens. The one. En dan tussen haakjes 2003. Uh, met The One. Het, is, uh, het moment is daar. Uh, dan uh, gaan wij uh, naar de speelplaats. Die zit dan uh, aan de andere kant van uh, de spreekmicrofoons uh, die vlakbij me staan. Uh, Anna en Davy, Light by the Sea. Um, um, met welk... Beginnen jullie, uh, Anna? Met welke song? Ik uh, we begin met uh, we're meet, uh, little Jean. Little Jean. And sorry for my Netherlands. <laughs> Doesn't matter. <laughs> you ready? <laughs> yes, I am. Ah, okay, here's how I'm disgraced. Heaven's door. Grace for grace. I'm not putting on a face. I had. yeah yeah yeah yeah <laughs> little jean diamond mm. jean what were what which two little, little jean. jean uh little jean, yeah. jean. it's about uh, norma jean and marilyn morrow oh yeah and her <laughs> two personas nah, it was a nice song thank you so much <laughs> it was a nice song it's uh one of your songs uh we write everything together yeah truly to really do uh For this song I just really saw Marilyn Norma Jean and she wanted to tell me her story from a different perspective. So, ah, right, dat right. the... uh, Van een uit uh, van een uh, van een andere uh, per perspectief bekeken uh, is dit een liedje wat ze samen heeft uh, geschreven met Marilyn. Ja, zoiets. Ja, ja, dan heb ik het goed uh, vertaald. Uh, voor uh, de mensen thuis die het Engels niet helemaal machtig uh, zijn. Maar ik kan me niet voorstellen, want er zijn uh, heel veel muziekliefhebbers, denk ik, die wat dat betreft uh, naar ons uh, luisteren. The next song. What is it called? It's called Hollywood Vampire. Uh, ooh, a little bit dangerous in the land of Dracula. Yeah. <laughs> exactly. Exactly. <laughs> exactly, Bela Lagoshi. Yeah, I will <laughs> tell. You can explain it later. Yeah. Yeah? Yeah. Yes? Are you ready? Yeah. It's a, it's a little bit of a fairy tale <laughs> to me. <laughs> uh, but it is not a fairy tale thing, I think that it is. No, no definitely, <laughs> not, definitely, definitely not. Definitely not a it's, fairy tale. The opposite. Tale. All right, uh, we, uh, we, will, uh, we will hear it uh, right about uh, after nine. Not 9 uh, o'clock. Uh, niet de negen uur nieuws, maar goed. Um, we gaan nog even een stuk uh, muziek uh, draaien. Want dit is een van de nieuwe singles die mij aangeleverd is. Hij is een week uit, uh, want dat is altijd het nadeel. Vrijdags uh, presenteren ze dit. Dit is dus afgelopen vrijdag uh, uitgebracht door Before The Drop. En dat zegt Thomas Hartenveld. Alles van Bang Your Radio, want daar heeft hij van gehoord. Waves heet het uh, nieuwe nummer van deze band. met hun uh, nieuwe single en dat nummer dat heet Waves. Um, het is uh, tijd om even een uh, gesprek uh, te voeren. Dat uh, doen we met Camille van Dorselaar. Goedenavond. Goedenavond. En uh, als ik zeg Camille van Dorselaar, dan zijn er natuurlijk mensen in de Nederlandstalige zien. die weten al meteen over welke band ik heb, namelijk Steenkoud. Ja, zeker. <laughs> ja, ja, jullie bestaan nog. Uh, ik zag ineens uh, iets uh, voorbij komen uh, van de week. En, uh, en dan, uh, meer met een afkorting, N-I-W-H-L. Dan moet ik weer uh, gaan uh, zitten kijken en dan kom ik uh, tegen niets iets wat het lijkt. Exact. Ja. ja uh, we gaan het zo even over die nieuwe single hebben. Maar wat is er in die tussentijd uh, gebeurd? Want uh, ook jullie hebben met een pandemie uh, te maken. Dus uh, in, uh, wat, wat doen jullie dan in, in die periode? In die periode, ja, wij, uh, wij zijn wel een tijdje nog, uh, uh, wat repetitietijd uh, hebben we eventjes uh, gebruikt. Ja. En uh, wat wij, ja, op een gegeven moment dat hield dat ook op, want ja, je mocht, op een gegeven moment mochten we niet meer bij elkaar komen, hè. Ja. Uh, toen hebben we eigenlijk uh, gedacht van, nou, we kunnen wel gaan stilzitten, maar we kunnen natuurlijk ook gewoon, uh, gewoon verder gaan met, uh, met opnames. Daar ja. zijn we al een beetje mee bezig. En uh, we, we maken al het een en ander aan koffers, uh, die we dus, Engelstalige nummers, die we vertalen op Nederlands en... Uh, nou, de de voorlaatste release was een koffer van Xtinks. Ja. En, uh, en, en op een gegeven moment dachten we nou we pakken ook weer even de draad met eigen nummers op. Want dat is wel, uh, wel zo leuk natuurlijk. Dus ja. uh, dat ja. hebben we ook uh, op die manier gedaan. Ja, uh... Uh, de studio een beetje ingedoken. Uh, niet allemaal tegelijk, maar in deeltjes en padjes. En uh, uiteindelijk zijn er dus uh, weer wat releases die uh, klaarstaan om uh, ja uh, de in te ja, Was daar ook aanleiding toe om dan toch weer eigen nummers uh, te schrijven? Uh, in de zin van, uh, gaf de maatschappij daar uh, uh, aanleiding toe? Het maatschappelijke gebeuren? Ja, tuurlijk. Het is een beetje tweeledig. A vinden wij uh, eigen nummers maken het leukste wat er is. Uh, zelfs schrijven, componeren. En daarnaast uh, hadden we dit nummer eigenlijk al uh, een, een tijdje nog repertoire zitten. En uh, wij dachten, nou, als we het nog een bandje verbouwen, dan, dan kan het op deze tijdslaan waar we met z'n allen in zitten. En het is voor ook voor, voor meerdere uh, ja, uitleg uh, zatbaar eigenlijk. Uh, ben je iemand die in complottheorie denkt, dan kan het jouw tekst zijn. Maar het kan ook zijn als je juist helemaal uh, voor het coronabeleid bent, kan je dat ook, uh, kan je dat ook horen, zeg maar. Mm -hmm. Dus een beetje, Het zit een beetje in het midden. Het kunnen alle kopen op. Ja. Maar, uh, ja, wat wij ervan vinden, dat laten we een beetje in het midden. Ja, uh, dus daar ga ik er ook niet naar vragen. Uh, dus jullie houden je wat dat betreft een beetje objectief en op de vlakte uh, in dat opzicht. Ja, ja, ja. Kijk ik even naar het menselijke verhaal. Want uh, ja, uh, alles uh, ligt uh, stil. Uh, het, uh, het is een beetje ja, komkommertijd uh, als het gaat uh, met optredens. Want dat, dat kan gewoon niet. Maar hoe geduldig uh, zijn jullie dan uh, in dat opzicht? Nou ja, of we wel nou geduldig zijn... Of niet op zich zijn we vrij ongeduldig, want dat dacht ik al liever dan optreden. Ja. En een lekker volle bak energie op het podium. Uh, maar ja, we moeten wel, we kunnen wel uh, zeggen we gaan even goed uh, dingen aanpakken en, en uh, ja, misschien zal wel wel illegaal. Maar ja, weet je, dat, dat is gewoon heel lastig en uh, moeilijk en dat moeten we ook gewoon met z'n allen niet willen. Ja. Uh, dus we, we, we zijn gedwongen geduldig. En uh, dus op het moment dat we weer los kunnen, daar gaat het weer wel heen. Ja. Uh, gaan we ook weer uh, stiekem aan uh, proberen om nieuwe gigs uh, te scoren. Uh, maar we blijven vooral met, uh, met muziek maken bezig. Dus als ja. we dus niet kunnen optreden zoals in de afgelopen tijd. Dan, uh, dan uh, ja, krijgt het bloed toch waar het uh, niet gaan kan. En gaan we toch weer met muziek uh, aan de gang. Ja, uh, uh, Even nog over die band. Hoe groot is die band uh, nu uh, van jullie? <laughs> Want ik, de, de, de, ik, ik ken hem alleen maar uh, van, van jou en Robert-Jan. En dan houdt het op. Maar uh, er lopen er geloof ik nog twee uh, rond toch? Ja, dan nou lopen we er nog een aantal rond. Ja. Uh, we hebben Robby Bosdijk, dat is onze bassist. En, ja. en uh, uh, ook degene die de opnames doet. Ja. En we hebben uh, Dennis Groering, dat is onze drummer. Ja. Uh, Michel Giardina, dat is onze gitarist. Ja. En dan hebben we nog een geluidsman, en uh, dat is uh, Gerrit Bakker. Ja. Zijn jullie met z'n zessen dus? Ja. Ja, ja, klopt. Um, uh, ja Want uh, jullie hebben twee keer dus ook meegedaan aan de, de Rob Akda Award, daar uh, kennen ja. we jullie van. Um, want uh, is dat, dat, dat toch nog een uh, redelijk goede springplank geweest voor jullie om uh, wat naamsbekendheid op te bouwen in een, uh, in een bepaalde uh, scene? Ja tuurlijk, ja, dat doet altijd goed natuurlijk en zeker zo'n leuke reset als uh, de Rob Akda Award. Dat, uh, ja, dat doet gewoon altijd wel goed, uh, goed voor een band. Ja. Uh, dus ja, daar hebben we ook weer wat geks aan overgehouden. En, en ook weer mensen die natuurlijk naar de, naar de voorronde en naar de uiteindelijke finale zijn, zijn geweest. Ja, dat doe je ook wel weer nieuwe uh, nieuwe fans of volgers uh, doe je daar weer op. Hm. Dus dat is altijd wel, uh, ja, zo'n zo wedstrijd zoals de Rob Agda wordt is altijd uh, een leuk en interessant voor hem bent om er mee te doen. Ja, Want uh, daarmee zeggende, uh, Rob Agda wordt. betekent dat je dus uit de, de regio halen moet komen. Uh, Jullie komen geloof ik uit Zaandam, geloof ik, toch? Nee, nee, wij komen wat noordelijker. Wij komen uit de regio Alkmaar. Daar vandaar, zie je? Kijk, ja. Ja. Ja. dus uh, hier u gewaard zo'n beetje die kant uit... Ja, Alkmaar en heel Daar ah. zijn we een beetje. Er zit, uh, uh, zitten een paar goede, uh, goede bands. Portland Road bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, Charmless Eye, om maar even wat te noemen. Volgende week hebben we weer sterren Komt ook uit Alkmaar. schiet op, hè? Daar, ja, het <laughs> is een vruchtbare, muzikale, vruchtbare uh, bodem in denk ik. <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> um, maar uh, is het ja, uh, uh, yeah, uh, jullie kunnen niet wachten totdat bijvoorbeeld uh, de Victoria bijvoorbeeld opengaat uh, of zoiets. Ja, tuurlijk. Ze gaan ja. er echt niet op wachten. Ja. <laughs> gaan we gaan morgen al gaan. Ja. Ja, dat is uh, ja. <laughs> ja, dat, dat, dat natuurlijk ook een uh, geweldig leuke in wat we hier in de buurt hebben. Ja. En, uh, ja, de, we hebben hier in Nederland ook complex. En als je wat noordelijker gaat kijken, hebben we ook wel wat, uh, wat uh, mogelijkheden om op te treden. Het is gewoon altijd wel leuk uh, om hier in de buurt uh, je gigs te hebben. Ja. Uh, maar we reizen ook uh, net zo lief uh, naar de andere kant van Nederland door. Dat, ja. dat maakt ons niet zo heel veel uit als ja. we maar lekker kunnen... Kunnen dat ja, want, belangrijk. Ja, want wij hebben een band vandaag uit Breda die hier gewoon naartoe zijn gekomen. Dus uh, ja, ja niks okay. is vreemd in, uh, in dat geval. Even over die single. Niets is wat het lijkt. Waar gaat het over? Ja, eigenlijk uh, moet je gewoon luisteren naar de tekst en dan weet je het eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Dit ja. Ja. is voor allerlei. Uh, ja, je kan het op allerlei manieren beluisteren, zeg maar. En, ja. uh, is het is erom <lacht> omdat dat de een roept dit, de ander roept dat. En, en ja, waar moet je dan nou achteraan lopen? Of wat wil je zelf geloven? Uh, uh, dat is natuurlijk ook zo. Uh, kijk, uh, als je graag een complot wil horen, dan zal je uh, al gauw achter die uh, groep aanlopen en als je daar juist tegen bent, dan, dan uh, loop je de andere kant op. En dat, dat is een beetje waar het over gaat. Dus. Mm -hmm. het, is, het is een beetje een, een, een beschrijving van hoe de maatschappij op dit moment in elkaar steekt. Ja, ja. Allerhande tegenstellingen. En, en eigenlijk weet je uh, niet echt waar, wat je nou moet geloven, zeg maar. Daar kan ah. het een beetje op neer. Duidelijk verhaal. Uh, we gaan hem uh, draaien. Hier is uh, de nieuwe van Steenkoud. Morgen is hij te beluisteren op allerlei platforms. Toch, Camille? Ja, zeker. Absoluut. komt hij? Niets is wat het lijkt, Steenkoud. Het is een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuigelijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden. We beten als een valse de hond Je schreeuwt niet gehoord, want het geluid verstopt Wordt de lief, bestolen, de bedriegen, bedrogen Hou maar lekker vol, dat er geen woord is gelogen Met ogen een zo blind als die van jou Die waanzinnige houding is waar je op De verbloeming, de dert, de motor nog niet De koolieden, zo is wat een scherp van zien. Spoken hier, gevaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking zijn de feiten of de vijf, of is het allemaal zo? Spoken hier, gevaren daar, en is het eigenlijk wel een fucking hoer van waar? Zit het zus, of zit het zo? Zijn de feiten of de vijf, of is het allemaal zo? De jij je van een andere taal. Jouw eigen mooie waarheid, een prachtig verhaal. Vergeten zijn de feiten die maar nog zijn gedreunt. Zo blijf je dan weer achter steen koud verkleun. Met jou en doe wat je denkt, dan krijg je wat je kreeg. Geen vinger in de pak, maar een komt voor eigen deeg. De zoek zo heet gegeten als je op werd gediept. Kom op je onze landje, wat komt je verdiept? Ja, we hier, gevaren daar. En is er rijloot alleen een pak in de maar waar? Zit het zo? We zitten zo, zijt het bijna nog die pijs. Of is het allemaal zo? Stopen hier, is het de fucking van zit het eigenlijk Of zit de fucking zo? Zijn de feiten nog, de feiten, op is het allemaal zo? Zijn. Geen malle maskers meer, geen schone schijn En de verklarende klink, klare kakelversheid Maak harde feiten, het recept voor wijsheid Spoken hier, gebaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking moe van waar? Zit het zus, Hoe zit het zo zijn? de wijt nog de vijf? of is het allemaal zo. Spoken hier, gebaren daar En is het eigenlijk alleen een fucking moer van waar? Zit het zus, we zit het zo zijn? Het wijt nog de vijf? of is het allemaal show? En de nieuwste niets is wat het lijkt. Uh, het is uh, vijf minuten voor negen. Um, kan ik dan nog iets uh, draaien? Ja, dat kan. Dat, uh, dan moet ik eventjes, uh, er iets uh, bijpakken. Uh, dat wordt dan deze. Uh, want die is uh, vier minuten. Die, uh, die komt uh, van een uh, Nijmeegse band. Zo dadelijk uh, gaan we die uh, nog even laten horen. Maar wat uh, gaan we dan in het komende uur uh, nog uh, laten horen... Uh, het komende uur uh, komt nog een interview met Thomas van Siggy Splint. Ik had al een beetje gehint op de sociale media... dat we uh, iets zouden doen in de richting van de release Monster Bliss. Sterker nog, we gaan hem straks nog draaien. Dus uh, dat is altijd heel erg leuk. Die jongens die komen met rokende gimpen... komen ze nog met het werk op een gegeven moment aanzetten. Dat is, uh, dat is altijd heel erg uh, geestig. Dat je tijdens de uitzending nog het materiaal uh, moet binnenkrijgen. Maar goed, het is gelukt. En uh, met Thomas gaan we straks uh, praten over Siggy Splint. Uh, en dat had ook uh, te maken omdat we uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, dat, dat, dat ligt uh, weer met, met connecties in de muziekwereld. En die muziekwereld die is heel erg klein tegenwoordig. Want uh, uh, die kent dan weer die en die kent dan weer die. En, en zo ben ik aan uh, de Ziggy Splint gekomen. Goed, uh, ga ik hier niet helemaal mee uh, vermoeien. Uh, shameless, daar had ik het over, want die sluit het uh, bal af van dit tweede uur Alternative FM. Straks hebben we nog, uh, nog een uurtje erachteraan... met nog live muziek van Light by the Sea. En dit is Appreciate. Tot aan het nieuws van 9 uur.